6 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Premier Rutte is niet van plan om uitgebreid de nieuwe regels rondom de coronacrisis te handhaven. Na de ministerraad zei hij dat hij daar geen zin in heeft... en dat het aan de mensen zelf is om te zorgen dat de regels in acht worden genomen. Op de vraag waarom die niet, net als andere landen, streng handhaaft... antwoordde Rutte dat hij niet in een politiestaat wilde leven. De Britse kustwacht heeft 120 migranten opgepikt uit het kanaal. Ze zaten op zeven kleine boten en probeerden de Engelse kust te bereiken. Volgens een Franse hulporganisatie... zijn de migranten afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Frankrijk... en zijn de levensomstandigheden daar, mede door corona, verschrikkelijk. Grens- en kustwachten van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... hebben de afgelopen maanden meerdere vluchtpogingen onderschept. Op dit moment liggen er 564 patiënten met het coronavirus op de intensive care... Daarmee is het aantal verder gedaald. Gisteren waren het er nog 584. Volgens het landelijke coördinatiecentrum patiëntenspreiding liggen er ook 414 patiënten met niet-corona gerelateerde klachten op de IC. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is in de eerste maanden van dit jaar gestegen met gemiddeld 5 procent. Sommige voedselbanken zagen een stijging van meer dan 10 procent. De voedselbanken roepen mensen op om contact op te nemen als ze financieel in de problemen komen. In totaal maken nu 93.000 mensen gebruik van de voedselbank. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat tot het einde van het jaar een trainer vijf keer per wedstrijd mag wisselen. Normaal mag drie keer gewisseld worden. De FIFA komt zo de clubs tegemoet. Omdat in sommige landen, zoals Duitsland, veel wedstrijden in korte tijd gespeeld gaan worden... willen de clubs vaker kunnen wisselen. De competities mogen zelf weten of ze de nieuwe regel invoeren... En om te voorkomen dat het spel nu vaker stil komt te liggen... blijven er maar drie momenten waarop gewisseld mag worden. Het weer zonnig, maar ook wat sluierbewolking. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht tamelijk helder weer... en uiteindelijk koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen wordt het op veel plaatsen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Great.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 It, I show I'm dead I'm so getting the moment I don't talk about it I show I'm dead yeah. I show I'm dead, I'm so in the moment I don't talk about it, I show I'm dead I'm so in the moment I don't talk about it, I show I'm dead Oh dear.